11 uur. Dit is Iselot Thomassen met het NOS-journaal. De voltallige raad van toezicht van de Universiteit van Amsterdam... stapt zo snel mogelijk op. Zodra er nieuwe leden zijn, draagt de zittende raad de taken over. Directe aanleiding is het regement van de studentenraad en de OR... om het vertrouwen op te zeggen in de raad. Het rommelt al een tijd op de UvA. Vorig jaar leidden studentenprotesten tot het opstappen van collegevoorzitter Louise Gunning. De leden van de Raad van Toezicht waren toen onzichtbaar. Daarop kwam veel kritiek. Veel minder jongeren vragen een WW-uitkering aan. Het afgelopen half jaar waren het er 50.000, zegt uitkeringsinstantie UWV. Het zijn er 7.000 minder dan dezelfde periode vorig jaar. Het gaat volgens het UWV in de bouw en in de zorg langzaam beter... Toch zijn er ook sectoren waar het slechter gaat, zoals bij winkels. Dat komt door de ondergang van bedrijven zoals VD. Op de beurs in Amsterdam is het aandeel ASR 5% hoger geopend op 20,45 euro. De verzekeraar ging vandaag naar de beurs. Voor het eerst in de geschiedenis waren daar twee nieuwelingen. Naast ASR kreeg ook fitnessketen Basic Fit een beursnotering. Basic Fit opende vlak op 15 euro. Een beursgang begint traditioneel met een slag op de gong. Omdat er nu twee bedrijven naar de beurs gaan, mag Basic Fit pas vanmiddag de gong luiden. ASR mocht als eerste, omdat het zich volgens de beurs eerder had aangemeld. De stroomstoring op de Brusselse luchthaven Zaventem is voorbij. Vanochtend was er twee uur geen stroom, waardoor passagiers niet konden inchecken. Daardoor ontstonden lange wachtrijen. Rond acht uur konden alle systemen weer worden opgestart. Maar de rijen met wachtenden zijn nog altijd lang. Het weer, wolkenvelden, alleen in het zuiden vanochtend meer zon. Vanavond kans op wat regen. Het wordt 17 graden in het noorden en 22 in Limburg. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Files in de randstad op de A1-NAalpoort door Amsterdam tussen Stroo en Hoevelaken over 5 kilometer.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 Ik neem u aan het begin van het programma het Tweede Uur van waterdoorsport gepresenteerd door Henny Rukert en Ron Pereboom voor. Neem ik u mee naar de rivier met Bruce Springsteen. Bay, Mr. Young, they bring you up to doom, like je Drive out of this valley down to where the fields were green. We go down. Muzikale keus van onze gasten van vanmorgen bij Watertoren, de sports, Bruce Springsteen. Ja, oh, wat een geweldig artiest is dat toch, de Charles? Fantastisch. Ook, hè? En hij verzamelt ook altijd uh, ja, uh, vrienden en andere muzikanten om hem heen. Om... En als hij eenmaal begint op zo'n avond waar mensen dan eens zo'n concert bij wonen, is hij niet meer te stoppen. Dan nee. gaat hij soms een uur langer door. Drie uur uh, is eigenlijk het minimum, uh, ja, Bruce Springsteen. Ja. En hij komt, hè? En hij komt binnenkort, ja. Dus dat is uh, geweldig. Wel genieten? Nee, jammer genoeg niet, ja. eerlijk gezegd. Maar ik heb hem heel vaak gezien. Dus. Oh, okay. Het is de Watertoren Sport waar u naar nou luistert. En daarin speelt muziek een hele grote rol. Eén van de platen die we iedere week draaien voor onze gasten. En die moeten daarop commentaar geven. Die gaat u nu horen. Dat is namelijk een Calling for Peace. Een heel erg mooi nummer. Dan moet ik hem even opzoeken, Henny. Ja, want, je had, het, je had het ja, ik, ik, ja. Ga dan op tijd naar bed, man. Je ja. weet toch dat je uitzending is hebt op vrijdag? Verdorie, uh, ja. <laughs> ja. Dan zal je het altijd zien, dan uh, uh, komt hij niet onmiddellijk in beeld. Maar ik ga gewoon even intypen, calling for peace. Want het wonderlijke is dat die computer van mij, die snapt alles meteen. Als ik er wat intyp, dan zegt hij van ja, oké. Okay. Ja, nou doet hij dat natuurlijk niet. Ja, natuurlijk. <laughs> Henny, praat even door, joh, dan zoek ik het op. Ja, nou, we gaan even dan uh, tussendoor de sportkranten doornemen... want zoals iedereen ongetwijfeld weet... begint vanavond het mooie toernooi waar Nederland niet aan meedoet. Het feest ja. gaat beginnen. Maar er is wel een Nederlander natuurlijk, Björn Kuipers. En dat is terecht, hè, mannen? Ja, hij heeft uh, alleszins bewezen, wat mij betreft... Uh, om uh, in ieder geval uh, heel veel belangrijke wedstrijden te mogen fluiten... En uh, als we dan toch iemand in de top hebben van het, uh, die, die uh, aan het Europese kampioenschap mee moet doen... dan moet hij dat maar zijn. Jaap Stam gaat ook naar Engeland. Hij ja. gaat naar Reading en neemt gelijk spelers mee. Hoe vind je dat? Nou, dat is niet ongebruikelijk dat uh, trainers en coaches spelers meenemen. Dus dat versta ik niet zo vreemd van te kijken. Vandaag is het moment dat er over FC Twente beslist ja. wordt. Zo gauw we iets horen zullen we het u meedelen. We weten nog niks. Maar Gerard de Graaf, het blijft een rare zaak, hè? Het uh, geeft maar weer aan hoe, uh, gek, uh, hoe gek de zaken soms lopen in het voetbal. Een club die uh, uh, in uh, begin jaren 70 al met uh, Feyenoord vocht om het kampioenschap... Uh, het is FC 2065, dus in 65 is die, uh, is die club uh, uh, tot stand gekomen... door een fusie van wat is het? Sportclub Enschede, geloof ik, en uh, nog wat andere ja, amateurclubs, ja, ik weet niet. Uh, en uh, hebben natuurlijk uh, een paar fantastische jaren achter de rug... Uh, waarin de uh, uh, Sky the Limit was met, uh, onder Joop Munsterman. En nu uh, blijkt dus dat uh, Joop Munsterman waarschijnlijk... Uh, de, een, een, een, een financieel drijfzand uh, dingen heeft gebouwd onder, uh, of heeft laten ontstaan onder FC Twente. Er is natuurlijk heel erg veel geld in het nieuwe stadion... Uh, even in de uitbreiding van het stadion gegaan. Uh, natuurlijk ook heel veel geld naar, naar spelers en... Uh, en transfers gepleegd waarvan je de, de, de wijsheid kan uh, betwisten. Maar uh, uh, achteraf uh, is het natuurlijk wel gek... dat uh, er alleen maar naar één of twee mensen wordt gewezen. En dat uh, een hele organisatie daaromheen uh, uh, functioneerde. En ja. uh, mensen ook, uh, ook de klompen dans deden... omdat ze kampioen van Nederland waren... En, uh, uh, dat die er nu opeens uh, van niks zou weten. Volgens mij zijn er heel veel mensen met boter op hun hoofd. Uh... We hebben het eerder in de uitzending al gezegd: de KNVB is een beetje de weg kwijt. Maar ook in dit geval van Twente zijn ze zeer oneerlijk bezig. Hè. Ze hebben eigenlijk de tukkers de kans op een normale rechtsgang ontnomen. En ja, uh, heel, heel, heel, heel agressief zijn ze geweest tegen Twente. Het is. Uh... Het is apart dat een uh, organisatie die eigenlijk aan niemand... en je kan het meteen in het grote trekken... je kan het meteen door uh, uitvergroten naar een FIFA bijvoorbeeld... die geen uh, verantwoording hoeft af te leggen aan, aan, aan welk uh, volk of, of, of uh, lichaam dan ook... Uh, regels kan verzinnen en uh, uh, hun, hun eigen rechtspraak creëren... zonder dat er op een of andere manier een soort checks and balances is... en, en uh, daar uh, rekenschap wordt af, afgelegd. Gerard de Graaf, die hoorde u net... en Hans Kluit zijn onze gasten vandaag. Hans, jij bent een loper. Daphne Schippers heeft gisteravond weer uh, ongelooflijk toegeslagen. Ja, is geweldig dat, uh, om te zien... Uh, hoe, uh, wat een enorme progressie die vrouw heeft meegemaakt... op het moment dat ze uh, gekozen heeft voor... Uh, voor de, niet voor de kamp of de zevenkamp... maar uh, voor de, de sprint, 100 en 200 meter. Geweldig om te zien. Ja. Vorige week was het raceweekend hier in Zandvoort. Hè? Dat hebben de mensen gemerkt die uh, naar huis wilden. Die hebben uren in de file gestaan. Maar dat is het allemaal waard. Het leuke is dat Verstappen zegt... dat hij nu met de nieuwe motor sneller is dan Ferrari. We zullen het op hele korte termijn zullen het, uh, gaan zien. Maar hij kan het aan, die, uh, die motoren. Uh, dat is natuurlijk super... dat er uh, iemand op die leeftijd al zo ongelooflijk uh, professioneel uh, bezig is. Ja. vorige week uh, de circuitdirecteur hier, de mm -hmm. Weijers... En de kans dat de Grand Prix terugkomt naar antwoord wordt met de dag groter. Ja, die groeit natuurlijk zeker wel. zeker door, uh, door Max, hè? Dat is ja. natuurlijk wel leuk. Nou ja, het zou toch fantastisch zijn als we zo'n evenement weer eens naar ons land kunnen halen, of niet? Dat moet toch kunnen. Hij ja, is ook met kart is hij begonnen, hè, Max? Ja. ja. En toen zei hij dit. Gelijk zoals mijn vader hey, vanavond, worden, misschien uh, nog wel Frankrijk beter. is de grote favoriet, hè? het kan. Hè? Even. Sorry. We zitten even door elkaar heen. Want Cheryl had iets aardigs. Ja, ik had een mee. fragmentje. Hè? Je moet even je propaganda Voor Jos en Max kan de dag niet meer stuk. Want vandaag ja? kwam het Italiaanse jeugdcarteam officieel met een verklaring: Max zit erbij. Nou, ik denk als vader zijnde dat dat het leukste is wat, uh, wat kan gebeuren. Ik bedoel, het is tevens ook een hobby voor mij. En het is een sport voor hem. En dan is het leuk dat je vader en zoon er zelf een sport uh, heeft. en uh, samen kunnen beoefenen. Het is bepaald niet makkelijk om zomaar even binnen te rollen in een internationaal team. Maar maar volgend jaar is het zover. Normaal gebeurt dat als je een jaartje of 16, 17, 18 bent. Als je echt goed bent. Dus dit is best wel bijzonder. Het racen zit er al van jongs af aan in bij de puber. Als vierjarige jongen was hij al geobsedeerd door snelle verbrandingsmotoren, de geur van benzine en verbrand rubber. De snelheid de eer, in het eerste geval. Dan de hele late ramen En dan ja, hm. hoe, hoe hard dat je door de bocht kan. Dan, ja, de daagt je gewoon uit. Max is dan ook vastbesloten het helemaal te gaan maken in de autosport. Zijn doel? Formule 1 natuurlijk. Ik zoals mijn vader wonen. Misschien nog wel zelfs beter. <laughs> nou, dat is, hem, ja, dat dat is me... <laughs> <laughs> inmiddels al zeker gelukt. Niet waar? <laughs> Mooi, hè? Ja. Een hele piepjongen, Max. Maar erg uh, knap wat die jongen presteert. Land, geweldig, ja. natuurlijk. Uh, ook voor de Formule 1 trouwens. Hè, dat Max nou uh, die, die, die vaste patronen aan het doorbreken is. Nee, zeker. zeker. Ja, want het stond erg stil hè, de afgelopen jaren. Ja. We gaan toch weer even naar het voetbal, mannen. Want uh, dat begint vanavond. Het is ja. niet anders. Voor mij is Frankrijk de favoriet. Voor, voor jou, Ron. Um, ja, uh, durf ik je niet zo goed te zeggen. Want Spanje vind ik toch nog steeds wel ongelooflijk goed. Dus ja, het, ik hou ik het meer op Spanje. En je weet Henny, je hebt pas van de Duitsers gewonnen als in de bus. <laughs> dat, uh... En daar hebben we toch niet ik graag over. Niet alleen overgeven. in de bus zit als ze thuis zijn. <laughs> maar uh, maar Gerard, ik geef België ook een hele goede kans. Ja, jij geeft België een kans, Hans. Ja. En jij, uh, Gerard? Ik dacht Nederland, maar uh, uh, we zijn er even niet bij, hè, begrijp ik. Nou, het is, uh, het is niet anders. Nee, ik, ik, ik denk een, een groot voetballand gaat het worden. Frankrijk, Spanje, Duitsland. Een van de drie. En dan heel gek dat alle Engelsen weer denken dat... Engeland een goede kans maakt, maar na de eerste ronde zullen we zien dat het kan end in tears, zoals we zo vaak zeggen. Nou, Wales-Engeland, dat is ook wel een mooie afvissing natuurlijk. Ja, maar he. het is wel gek, want de Engelse competitie is natuurlijk uh, eigenlijk de beste die er is, maar met dat nationale team lukt het nooit. He. Nee. Komt ja. natuurlijk op, omdat er zoveel buitenlanders spelen. In ja, ja. En, en daar niet op het allerhoogste niveau. En in Engeland uh, spelen alleen maar uh, op het allerhoogste niveau, maar het zijn allemaal buitenlanders. Dus ja, dan wordt het lastig. Dat heeft Nederland natuurlijk ook wel. Hè? Op het moment dat, er, dat ze maar eventjes boven het maaiveld uitsteken... Dan, uh, dan, gaan ze, dan gaan ze weg. Dus dat wordt... Uh... Zeg, en ik, ik zat nog een weekje in uh, Griekenland, helaas. Iemand moet het doen. Uh, ja. dat, is, dat zeg ik altijd op mijn Instagram. Dat is mijn toe. hashtag. Maar, uh... Heb je wat euro's teruggehaald van ons? Of... <lacht> <lacht> nou, het was wel grappig, want er was een muzikant... die was het spelen in zo'n barretje... en uh, die vroeg op een gegeven moment aan de gasten die er waren... waar we vandaan kwamen... En uh, wij zeiden toen Nederland. En toen riep hij... Uh, Dijsselbloem. Dus <laughs> het zit zo hoog Ja, het steeds. zit zo hoog. dat we kan wel iets bevoorstellen ook. Vroeger <laughs> was dat Kruif uh, En nu is het Dijsselbloem. Ben <laughs> ja, nou, ja, je nagenoeg afgezakt, we en, en het leuke is... Ik hoorde iets over Koeman Everton. Wat ja. was het? Ja, Koeman Everton. En Frank ja. is... de Boer wordt gelijk gelinkt aan Southampton. Ja. Oké. Okay. Nou, dat zijn mooie ontwikkelingen. We kunnen het niet dat dat vraag af, dan vraag ik me af wie de beste stap maakt. Nou, kom aan natuurlijk. Dat weet ik niet. Everton, dat, daar ben ik nooit zo heen van overtuigd. Nee, maar die, hij maakt er wel wat van, hoor. Maak je geen zorgen. Maar ja, het is inderdaad ook leuk als Frank de Boer gaat. Want het is natuurlijk ook wel een mooie club. En, uh, je kent de Heineken-reclame, hè? Er staat er iemand naar dat noorden licht te kijken. En die zegt, nee, wat hebben jullie? En dan pakken ze een fles Heineken. Maar Heineken heeft... Die zijn zo slim... Die gaan de Formule 1 nou sponsoren? Ja, ja. bij de eerstvolgende wedstrijd is het uh, één keer, uh, geloof ik, zichtbaar. En, of nee, uh, sponsoren ze één wedstrijd en volgend seizoen zelfs drie. Ja. Dus ze gaan ze stappen in. Ja, uh, alcohol en. en, en alcohol en rijden, dat, rijden, is, dat, dat is, is natuurlijk. Uh, ja. Een beetje een rare combinatie. Ja. Nou dat ja, daarom heeft de, de, nee, de, de man van de Heineken uh, daar gisteren ook in een radio-interview op gereageerd door te zeggen van... ja, maar we gaan de autosport niet uh, stimuleren in uh, qua, qua team... maar in zijn algemeenheid de sport in zijn totaliteit willen we ondersteunen. Dus we gaan niet zozeer het autorijden uh, ondersteunen... maar meer de, de sport. Slim hoor. Ja, met rijden mag je niet drinken natuurlijk. Dat is het. Zo is het. Nou. <laughs> hey jongens, ik ga eruit met een, met een heel sneu bericht... want ik schrok daar toch wel van. Een jongen van 44, Sascha Lewandowski. Is overleden. Dat is toch typisch 44 jaar. De coach van ja. De coach van... Sorry, ik, ik ben hem even kwijt, Henny. Nou, ik weet ook niet waar die nou de <laughs> laatste... Maar ja, Hannover heeft hij gedaan. Oké. Okay. Hannover 96. Maar we zijn er stil van. Ja. Maar zou dat een correlatie zijn, jongens? Met te vroeg stoppen en... Uh, je weet het niet, hè? Nee, je, je, je kan je... Ja, je kan je zoveel dingen bij verzinnen, Hennie. Er uh, uh, uh, gaan mensen dood in hun, in hun tienerjaren, twintig uh, jaar, twin, ja, dertig jaar. weet je gewoon niet. Je, je kan niet direct een link naar sport leggen, geloof ik, op dit moment. Maar, uh, misschien dat er ooit dat het boven water komt, dat weet je niet. Ja. Ik denk wel, Henny, dat we een passend nummertje erbij hebben. Of niet? In de Watertoren Sport en daarvoor zorgt Charles huisvondse Techniek.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 Disagree without war. Geweldig, vind ik het. staat bij ons op nummer 1. Maar helaas, onze topparade die geldt niet. Maar we vragen wel iedere week aan onze gasten. En vandaag zijn dat Gerard de Graaf en Hans Kluit, de cricketers van Rood en Wit. De promotoren van cricket in Nederland. Over deze muziek. Wat vond je, Gerard? Ik vind het prachtige gevoelige muziek. Dus, uh, het is echt iets wat je, wat je pakt als het. Uh, het is wel iets waar je voor moet zitten. Uh, hè? Ik weet niet of we, als ik met 130 over de autobahn ga, waar dat op sommige plekken mag. Of, of me dan zo zou raken. Maar dat, uh. mm -hmm. Hans? Ja, het is inderdaad een heel uh, gevoelig lied. Uh, Battlefield, dat uh, heeft wel iets uh, met uh, cricket te maken, waar we misschien straks nog eventjes over uh, kunnen praten. Maar ja, uh, uh, yeah, why uh, uh, are the dying kids as so young? Dat is ook een goede vraag, dat weten we allemaal niet. Uh, het, het zet je tot nadenken, dit is een prachtige song. Vind je het niet gek dat deze plaat eigenlijk alleen maar in dit programma gedraaid wordt? Je hoort hem nooit. Nou, dan uh, wordt het tijd dat ze meer naar Radio Zandvoort luisteren. Dan uh, Dankjewel, <laughs> krijgen ze vanzelf uh, dit, deze geweldige muziek te horen. Ja, Ik moet heel eerlijk zijn, ik hoorde hem vandaag nu voor het eerst. Dus, uh, ja. Ja. ja. Ik ben erg trots uh, op mijn zoon, want die is het. Uh, net als Max Verstappen op zijn zoon. Uh, het heeft alles te maken met het feit dat uh, mijn zoon uh, tot voor kort heel uh, gezet was. Een heel uh, zwaar postuur had. Hij heeft een gastric bypass operatie ondergaan. Uh, uh, waardoor hij 60, meer dan 60 kilo is afgevallen. Het is nu gewoon een heel slank jongetje geworden. En uh, hij heeft ook meegedaan aan Hollandska Talent. Hij ging daar ook door en zo. Maar werd, uh, mocht niet in de shows vanwege zijn uiterlijk. Inmiddels uh, uh, is dat allemaal uh, ja, uh, in proporties uh, uh, goed gekomen. En uh, hopen wij dat uh, in de toekomst... Uh, Eigenlijk toch een uh, carrière voor, uh, voor hem is weggelegd. Maar jullie hebben wel door dat het dus de zoon van Charles Duylen is. Ja, maar dit is. Een Nederlandse jongen. Dit is ja, toch prachtige muziek? Dit, ja. uh, dit verdient uh, een groter publiek. Dankjewel, dankjewel. Nou goed, in ieder geval, uh, we, we, we blijven hopen en we blijven ons best doen. Niet alleen met, met droevige liedjes, want hij zit natuurlijk ook. Uh, uh, vlotte, leuke uh, feestmuziek. Uh, dus. Uh, dat gaat helemaal goed komen. Maar je staat lekker te blozen. Ja, dat kan je niet zien, want ik heb in de zon gezeten. We gaan het hebben over cricket weer. Want uh, ja, dat is natuurlijk de sport die veel meer aandacht verdient. Net zoals deze plaat. En dat eigenlijk niet krijgt. Alleen als het Nederlands team speelt, lees je een kolommetje in de kranten. Hoe komt dat? Nou... Dat komt omdat het een, in Nederland natuurlijk een kleine sport is. En dat is op zich niet erg, want het heeft ook zijn charme. Uh, er zijn meerdere kleine sporten in Nederland... die uh, uh, zeg maar de papa mama uh, sporten. En dat is hartstikke leuk om, om dat te ervaren. Maar goed, dan uh, kom je niet, uh, niet dagelijks in de krant... of uh, uh, in sportprogramma's uh, kom je naar voren. Zeker niet als het uh, de sport ook nog... Uh, Zeg maar een beetje ingewikkeld is om, om als televisieuitzending te, te laten zien, wat in het buitenland overigens wel kan. Um, maar er zijn momenten dat ook het Nederlands zelf al goed presteert. En dat is een aantal jaren geleden gebeurd op het, het heilige grond van Lords, Dat de, is twintig, de plek de waar, ze uh, waar, waar, zeg maar. Uh, als het Wembley van, uh, van het voetbal is, dat is, het, uh, dat is Lords uh, voor, voor het cricket. En daar heeft Nederland in de openingswedstrijd... in de korter vorm, de 2020, waar we het al even over gehad hebben... Uh, heeft daar Nederland, uh, de, het gastland Engeland... Uh, op een geweldige manier verslagen. En dan komt het wel weer in de krant. Dus uh, ja. ja, je moet presteren. En dat is niet zo gek. Maar als ik het een beetje gekscherend zeg... dan, dan hebben we het er wel eens over... dat je, als je je gaat bekwamen in het cricket of het curling... dan kom je in no time in het Nederlands team. Um, ja. Is de, ik bedoel, hoeveel, hoeveel cricketers zijn er ja. in Nederland? Nou, ik geloof dat we op dit moment spreken over een aantal van uh, tussen de vijf en de zesduizend. En dat komt vooral omdat er de laatste 20, 25 jaar uh, zeg maar veel Nederlanders uh, zijn gaan cricketen Of nou, mensen uit, he, uit van, van Pakistanse en India's uh, origine naar Nederland zijn gekomen. En hun, ja. uh, hun clubs zijn... Uh, hun clubs zijn begonnen en of bij Nederlandse oude clubs zijn gaan spelen. Uh, ik denk dat in de jaren tachtig het. het uh, oeh, uh, het is misschien een beladen woord, maar het blanke Nederlandse cricket op sterven naar dood was. En uh, uh, als, als er op dat moment geen, geen toevloed was geweest van, uh, zeg maar, niet uh, autochtone spelers, of niet allochtone spelers, dan, dat uh, cricket een, een, een rustige dood. Uh, zou zijn gestorven of zou zijn gaan sterven. Uh, cricket is sowieso niet een sport... die het moet hebben van een massale, uh, massale uh, beoefenaar. Uh, in Nederland aantal uh, in het buitenland <kijkt> zit het vol, hè, een stadion. Uh, in het buitenland, uh, niet, niet voor alle vormen van cricket. Uh, nu hebben we, weer, we komen toch weer terug bij uh, de, de indeling die er bestaat in het cricket. Het, uh, de ICC, zeg maar de FIFA van uh, het cricket... Uh, bestaat uit een aantal uh, lagen van leden. Je hebt de full members, dat zijn de tien landen die op dit moment die testkicket spelen. Nou, dat betekent dat in die tien landen is er een professionele competitie. En tussen die tien landen wordt in die vijfdaagse wedstrijden gespeeld. Uh, dan heb je nog een, uh, om de vier jaar een World Cup. En om de vier jaar, dus telkens twee jaar, vijftig uh, overs World Cup. En dan een T20, een twintig overs World Cup. Uh, en die zijn bereikbaar voor uh, veel meer landen. Want daar worden meer landen in gespeeld. Maar er is een heel ingewikkeld kwalificatie uh, toernooi systeem voor. Uh, de, de tien full members mogen uh, sowieso... Uh, QQ, kwaliteit qua, aan elk toernooi meedoen. Of het nou een onder-19 World Cup is, uh, dus een jeugd World Cup. Of een gewone World Cup, of een T20 World Cup. Uh, en dat is de alle andere landen, de associate members en de affiliate members, de associate members, daar hoort Nederland bij. Dus zeg maar, je hebt die tien toplanden... daarna heb je een groep van een land of tien, twaalf... Uh, die daaronder zitten, maar geen spelen, mogen spelen. Die worden gewoon uh, niet uitgenodigd zeg maar, door de testlanden... om die vijfdaagse wedstrijden te komen spelen. Dat wordt natuurlijk allemaal uiteindelijk gereguleerd door de ICC... Uh, uh, en die landen doen hun stinkende best om, uh, op, uh, om zich te kwalificeren voor World Cups. En uh, zoals Hans net vertelde, in 2009 op die uh, T20 World Cup in, in, uh, in Londen... bracht Nederland echt de, de, het cricket establishment een grote slag toe... door inderdaad het grote Engeland te verslaan. We hebben ze later nog wel een keer verslagen hoor, op een T20 World Cup... Uh, maar toen was het al een beetje gewoon geworden. Want toen, toen werd er al anders gekeken naar het, het David tegen Goliath uh, verhaal. Uh, het is wel zo dat Nederland met maar heel weinig cricketers het altijd heel erg moeilijk zal hebben. Er is een internationaal een systeem waarbij mensen zich kunnen kwalificeren... voor het spelen voor een bepaald land... door een x-aantal jaren in dat land te wonen. Dan hoeven ze niet de nationaliteit van het land te hebben... Uh, waardoor uh, en elk land uh, ook de grote cricketlanden Australië en Engeland en Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland gebruiken dat systeem om gewoon de, hun teams, hun testteams en hun one day international teams zo sterk mogelijk te krijgen en Nederland maakt daar ook gebruik van dus in het Nederlands team heb je jongens die geboren zijn in Australië in Zuid-Afrika uh, op, op, op, uh, in Nieuw-Zeeland uh, en die jongens spelen gewoon een x aantal jaren al in Nederland en kwalificeren zich daarvoor uh, om te spelen voor het Nederlands team... terwijl ze misschien niet de Nederlandse nationaliteit hebben. Er is zelfs een verhaal van twee Zuid-Afrikaanse broers... Johan en Stefan Meijburg. Die hebben allebei in Nederland gespeeld. Johan is op een gegeven moment doorgegaan naar Nieuw-Zeeland... en speelt nu voor Nieuw-Zeeland. Hij heeft voor Nieuw-Zeeland gespeeld. En Stefan, zijn broer, speelt voor Nederland. Terwijl het toch Zuid-Afrikanen zijn. Dus, dus zo, kan het, uh, zo kan het lopen in de, in de cricketwereld. Uh, daarnaast zijn er natuurlijk ook gewoon... Uh, uh, jongens die uh, uit de klei getrokken zijn en uh, blond haar en blauwe ogen hebben... die ook voor Nederland kunnen spelen. Jij ja, zei net dat het cricket op uh, sterven na dood was. Hè? Dat het eigenlijk weer tot leven is gekomen door de komst van mensen uit andere landen, zeg maar. Maar dat heeft ook de sfeer een beetje veranderd. Want wat ik bij jullie zie is lunchen tussen de middag, gezelligheid. Uh, het zijn echt 22 vrienden die dan in dat veld staan, hoewel ze tegen elkaar spelen. Maar deze mensen denken er anders over. Die hebben een, toch een andere sportmentaliteit. Ja, nou ja, die cultuur is anders. En dat, uh, dat, dat, dat kunnen we ook niet veranderen. We kunnen aangeven hoe wij het in Nederland uh, spelen. Hoe we het gewenst zijn om te spelen. Uh, maar ja, mensen die uit een andere cultuur komen... die, uh, die hebben hun cultuur. En dat, uh, dat, uh, dat moet, uh, moet goed mixen. En, uh, en dat moeten we ook een beetje regelen. Uh, maar ja, dat verschil dat, uh, dat is er. En dat, uh, dat, zal, uh, dat zal blijven. Uh, dus je moet van jongs af aan aangeven hoe, je, uh, hoe wij vinden... dat je het spel en de sociale om, uh, omgeving moet, uh, uh, moet vormgeven. Daarom is het ook van belang dat er uh, jonge mensen gaan, uh, gaan cricketen. En dat kunnen jongens zijn, en dat kunnen ook meisjes zijn. Uh, sterker nog, dat is een hele mooie combinatie... Uh, om uh, een aantal jaren in je, in, je, in je jeugdperiode samen te cricketen. Jongens en meisjes, het is geen fysieke sport... Dus uh, je kan jongens en meisjes tot, tot een jaar of uh, tien, elf... kan je ze samen laten, laten cricketen. Ja. En uh, dat gebeurt op en Wit ook uh, op een, in een belangrijke mate. Paulien de Beest is daar een uh, enorme uh, stimulerende factor in. Die heeft zelf op uh, het allerhoogste niveau gekricket. Is uh, op Lords, wat we al even aangegeven hebben... het, het make van cricket, daar hangt haar uh, beeld in de, in de gallery... En dat is heel bijzonder. Ja. Dus dat, uh, daar mogen we trots op zijn. En uh, Paulien die, uh, was zelf natuurlijk ook een, uiteraard een goede cricketster en uh, ondersteunt dat, uh, dat damescricket, Het jeugdcricket, nu op, op Rote-Wit ook op een enorme manier. Daar mogen we blij mee zijn. Ze was maar, ook de eerste met een internationaal contract. Ja, zo is het. Ja. Maar hebben jullie ideeën over hoe je cricket populair zou kunnen krijgen onder jongeren... Nou, ik denk dat, uh, dat uh, de, uh, het cricket door jongeren wordt al op een andere manier gespeeld... zodat ze veel meer in beweging zijn. Uh, uh, everybody bet and bowl, uh, om het zomaar even aan te geven. Dat betekent dat iedereen die in het veld staat, bolt, dus dat gooit... en iedereen bet, dus iedereen slaat. Uh, niet zoals dat vroeger was, dat de, de, de beste die sloegen... en de beste bowlers die uh, mochten gooien. Nu mag iedereen bowlen, of moet iedereen bowlen, iedereen mee betten... En het spelletje gaat veel sneller. Dus uh, ze worden ook steeds veel meer betrokken bij. En, en dat, moet, uh, dat moet ook uh, leiden tot het feit dat je kan zeggen van nou ja, ik vind dat leuk om te doen. Blijft natuurlijk wel een probleem dat de grote, iemand die goed is in, in, in, in hockey of goed is in voetbal, die is over het algemeen ook wel goed in cricket. En het gaat niet meer samen. Dat is wel een grote bezwaar van de zomersporten. dat geldt niet alleen voor cricket. Dat geldt, ja. geldt natuurlijk ook voor het hongbal. Uh, dat geldt natuurlijk ook voor het tennis. Uh, er wordt niet meer uh, uh, gezegd van nou het is 1 mei. En nu ga je maar lekker cricket. Hè? Uh, als je voetballer bent. Of als je hockeyer bent. Of hockeyster. Je moet uh, langer doorgaan. En al eerder beginnen. Dus de combinatie. Uh, de hele zomer cricketen en vanaf 1 september weer voetballen... die is niet meer te maken. En dat maakt het voor zomersporten wel lastig. Maar Want... zou, zou ik nog uh, kunnen leren cricket? Ja, als ik je noem even een beetje je balgevoel maar... hebt... Dan... En ook op mijn leeftijd... Dat, ja, is, is er, geen, er ook een soort zomeravond krikken? Er kan geen kringdoekorm meer uh, worden. Maar uh, nee, nee. Dat, uh, dat, uh, dat, wij zijn eerder begonnen... en dat zijn we ook niet geworden. Maar je kan enorm genieten van het spel. Je hoeft niet echt goed in te zijn... om, uh, om van het spel te genieten. Ja. In combinatie. Wat Ron vraagt... Zou ik, op, uh, zou ik ook op mijn leeftijd kunnen spelen. Dus ja, op woensdagavond Absoluut, ja. voor, uh, voor iedereen. Onze, onze voorzitter Huip uh, van, van Walsum... heeft een paar jaar geleden... een, een, een nieuwe, zeg maar... Ja, hele informele competitie in het leven geroepen. De Halfway Trophy. En die wordt gespeeld tussen teams van uh, Bloemendaal. Uit Bloemendaal natuurlijk. rood en wit. En dan heb je Halfweg, Halfway. En dan heb je VRA en ACC. Dat zijn dus vier clubs die teams hebben... Met mensen die misschien vroeger eens een keer wat gespeeld hebben, die worden lekker weer bij elkaar gehaald. Die spelen op een hele informele manier een twintig uh, overwedstrijd. Daarna eten ze met z'n allen. Uh, en dat zijn uh, uh, gewoon hele genoegelijke uh, avonden. Je speelt om zes uur en je bent om negen uur klaar. En dan heb je gegeten. En dan ga je eten en dan, uh, en dan is het klaar. En dan maakt het inderdaad niet uit of je nou heel goed bent, of heel goed bent geweest, of het nog nooit gedaan hebt of niet. We hebben inderdaad in deze competitie... Uh, diverse mensen... Uh, voor het eerst met een kikkerbal in hun handen... Is dat, uh, ja, dat zou voor jou... Komen. Het is leuk, uh, Ron... dat uh, aanstaande uh, woensdag... is de finale van die halve competitie... dus bij deze nodig je uit... om uh, die woensdagavond te komen kijken... En dan zijn al die vier clubs... die zijn op rood en wit... om de laatste wedstrijddag te spelen... Uh, en uh, dan kan je op verschillende uh, uh, velden kan je zien hoe dat, hoe, dat spelletje, hoe dat spelletje gaat. En dat geldt niet alleen voor jou, Ron. Dat geldt natuurlijk ook uh, voor <laughs> de, de grote mannen de linkerhand. Nou, jullie voorzitter voor heeft mij etnelijke keren gevraagd... of ik niet wilde komen op woensdag, en dat was ik ook van plan. Maar nou is het gek, hè, dat mijn elftal... die uh, vorig jaar kampioen werden, maar dat is het vierde van HFC... die ja. willen doortrainen de hele zomer. Nou, ja, dus ik sta woensdagavond gewoon op het veld te trainen. Ja. Wat mij erg aansprak net, Hans, in jouw verhaal... is dat nu iedereen aan bed komt en iedereen gaat bolen. Want ik herinner me nog uit mijn tijd. We hadden twee broertjes, Gerben, uh, Stel, uh, uh, we scoorden rustig 100 uh, uh, runs. Maar dat betekende dat als ik negen of tien op de lijst stond... ik kwam, ja, kwam absoluut niet, niet aan bod. Ja, dat dus is dus dit is veel leuker. Trouwens, die kregen allemaal zo'n bed als ze de 100 bij elkaar sloegen. Nou, 100 runs uh, scoren is er wel bijzonder natuurlijk. In het, uh, of niet natuurlijk, dat is bijzonder in het, uh, in het cricket. En uh, Als je er vijf dagen over mag doen, dan is dat uh, iets minder uh, bijzonder... Uh, dan wanneer je dat in de 2020 uh, doet... Ik neem aan dat de luisteraars inmiddels weten wat dat terug, is. Waar de verschillen zijn. <laughs> Ik begin het langzaam aan te snappen, Hans. Dankjewel. <laughs> uh, maar het scoren van de century is, uh, is uh, ja, een highlight in je, in je cricketcarrière. Er zijn erbij die het nooit hebben gehaald. Uh, en er zijn erbij die, uh, zoals uh, op het allerhoogste niveau, die. Uh, de, ja. zeer vele malen dat heb, uh, hebben behaald. Maar die Gerben, die Gerben en uh, Barend Stel, die konden wat, jongen. Ja. Dat is onvoorstelbaar. Ja. Maar de rest kwam niet aan bod. Die kwam er niet aan bod. <laughs> en dat is, uh, dat is niet meer. Nee. Rood en Wit is jarenlang de sterkste club van Nederland geweest. Hoe is dat nu? Rote en Wit speelt... Uh, we hebben, we hebben de, de, de hoogste klasse in het cricket. Uh, dat is de topklasse. Daar heeft Rote en Wit uh, jaren in, uh, in gekrikt. Uh, inmiddels spelen wij uh, in de hoofdklasse al een aantal jaren. En uh, op dit, in, in dit jaar vindt er een overgang plaats dat uh, nou ja, het is een beetje technisch, maar goed het maakt niet zoveel uit. Uh, de topklasse gaat naar, uh, naar tien team teams. En uh, dat betekent dat er nu een mogelijkheid is voor Rote Wit... en voor uh, Bloemendaal bijvoorbeeld ook, om uh, naar die topklasse weer te promoveren. En daar zijn we goed mee bezig. Want uh, we hebben nu of het eerste heeft nu uh, van zijn uh, zeven wedstrijden er zes gewonnen. Dus uh, dat gaat de goede kant op. gaat de goede kant op, ja. ja hoor. En Gerard, ik zag jou uh, heel groot neerkalken. 1971. Volgens mij wilde jij een of niet? 1971 is het uh, laatste jaar waarin uh, rood en wit kampioen van Nederland was. Dus... Uh, wij voelen soms, ons soms een beetje als Feyenoord. <laughs> het, duurt, het duurt even voordat er weer een trofee... Natuurlijk is er, is er wel een kampioenschap gevierd... want rood en wit is eh, in de tussentijd eh, nog wel eens gepromoveerd... van de, ja. de toenmalige eerste klasse naar de hoofdklasse... toen er nog geen topklasse was. En eh, later, toen er een topklasse was... Eh, nog gepromoveerd van de hoofdklasse naar de topklasse. Maar daarna één of twee jaar weer een soort... Eh, Volendam-heen-en-weer-actie weer, -actie weer eh, uit teruggevallen. En eh, we kunnen zeggen dat we een hele steady hoofdklassen zijn, met af en toe een uitschieter naar boven. Uh, zodat we, zeg maar, in de, de topklasse bestond de afgelopen jaren uit acht teams. We zaten altijd wel in de bovenste vier, zeg maar. Uh, en dit jaar met die versterkte promotie... Uh, gaan er twee teams uh, direct naar boven. En het derde team speelt een best-of-three tegen de laatste uit de topklasse. Dus je hebt in principe drie uh, plaatsen aan het eind van de competitie... die, die geven op uh, directe of... Uh, of een kans nog op promotie. Dan gaat niemand uit, het degradeert niemand. Maar ja, daar kijken we op dit moment niet naar. Want we staan gewoon lekker bovenaan. En uh, uh, wij, uh, wij, hebben, wij hebben goede moed. Ik ben blij zijn. voor je. Want ja. Uh, ja, met dat 0-10 was het alleen maar ellende. En, en met rood en wit is het ook een beetje. Maar gelukkig wordt dat nou doorbroken. Ik zou je vertellen, uh, Feyenoord heeft natuurlijk, uh, net als cricket... een enorme characterbuilding kwaliteit. Als jij fan van Feyenoord bent. <laughs> de goede Gerard Koks, heeft natuurlijk gezegd... Feyenoord-fan ben je niet voor je lol. Dat, uh, dat is uh, enorm, character building. Uh, ik ben als mannetje van uh, vijf uh, voor Feyenoord gevallen. Dat is eigenlijk vooral omdat mijn vader een uh, Amsterdammer en Ajaxiet was. En alles wat papa toen zei, zei Gerard, uh, papa zei A, Gerritje zei B. Maar dat is wel het leven. Ja. Dwars... Dat is wel ja, het, het leven. Nou, nou, dat is in de tijd dat, dat Feyenoord nou, toch wel een prachtig team was. Ben je elkaar, nog steeds uh, dwarsligger. Ja. Je vader was heel verstandig. <laughs> Aardig, goede man. Hij zag heel veel dingen goed. Beter dan ik in ieder geval. Muziek zo. Ja, uh, even aan onze gasten. De, de persoon die rechts naast u zit. De Ron Peer van voller uh, Is zelf ook muzikant. Dat wist u misschien niet. Maar, maar nu wel in ieder geval. Uh, Ron, vertel, uh, hoe heet jouw bandje ook weer? Oh, dat heet Musher. Ja. En ik heb een plaat klaarstaan in Eend Zo. Uh, en die gaan we even draaien. Heel leuk. Zo, en eh, als het goed is, heeft een van de bandleden ons nog wat te vertellen. Ja, Charol, dankjewel dat je het draait. Vind ik hartstikke leuk. Nee, Muscher, dat is inderdaad mijn bandje. En wij treden op 24 juni op, eh, op bij Restaurant Het Noorderlicht in Amsterdam op het NDSM-terrein. Vanaf 9 uur s'avonds. Ik hoop dat het lekker weer is, want dan mogen we op het buitenpodium. Hartstikke goed. Wij praten hier in de Watertorensport Sport met Gerard de Grave en Hans Kluijten over cricket... En wel over de Haarlemse cricketclub, rood en wit, die in het begin van haar leven in het donker speelde, maar toen naar kleuren overging. Maar het is bijna een jubileum. Ja, nou, het is niet een andere kleuren. Er waren meer uh, cricketverenigingen. En de ene heette rood en zwart en de andere heette rood en wit. Je had ook nog progress en volharding. En zo had je dus vele cricketclubs, maar uiteindelijk heeft rood en wit het uh, overleefd. En uh, dat vanaf 1881. En dat betekent uh, voor de goede rekenaars onder ons... dat we dit, uh, dit jaar, dit kriktseizoen. Uh, 135 jaar bestaan. En dat wordt uh, op verschillende plekken en uh, op verschillende manieren wordt dat, uh, gevierd. Volgend jaar Hercules, hè? Hetzelfde. Volgend jaar Hercules, dan uh, hebben die hun 135 jaar jubileum. En dat geldt natuurlijk... voor. Er zijn veel clubs die zo rond die uh, eind van die 19e eeuw uh, zijn... Uh, zijn opgericht. Uh, UD is de oudste cricketvereniging uh, in Nederland. Uh, die hebben ook het predicaat uh, koninklijk uh, gekregen daarvoor, net zoals de voetbalclub AFC als, als de voetbalclub de predicaat heeft gekregen. Ja. Jullie hebben geen musical met je jubileum. Nee, dat niet. Maar we hebben wel uh, uh, een, een, een, een aantal mensen die, uh, die ook van de, in, in de musical sfeer. Uh, voor, voor Rote-Wit uh, iets uh, ten toneel voeren. En uh, dat zijn uh, daar hebben we natuurlijk één een, een belangrijke man in... die, uh, die het op, uh, op landelijk niveau uh, geweldig doet, Erik van Muiswinkel En daarnaast hebben we een, uh, een man die heel goed uh, teksten kan schrijven... liedjes kan schrijven, Arjan van der Leij. En dan nog een paar uitvoerende. En zo hebben wij al, uh, al een stuk of 25 keer uh, Cabres... Uh, Gebracht ter gelegenheid van uh, jubilea van Rote Wit. Ik vraag dus je dit. Rote Wit doet aan, uh, aan cabaretvoorstellingen en HFC aan musicals. Ik vraag je dit omdat jij uh, ook in de laatste HFC musical weer de hoofdrol uh, speelde. Nou, ja, toen, nou, toen viel mij op dat jij zo verdraaid goed Rotterdams praat. Heb je ook niet naar je vader geluisterd? Nou, ik ben inderdaad wel een de Feyenoord fan. Ja, dat oh, ja, erg, daar joh. heb je wel gelijk in. Ron, twee van die 0 is aan tafel. Dat kan nee, eigenlijk niet. Ja, maar Wat ik niet begreep is... Uh, ze steunen hun club rood en wit. Ajax kleuren. <laughs> ja. En ze hebben het maar over Feyenoord. Ja. Ja. Ja. <laughs> nou, ik... <laughs> Ga je mee naar het stadion... naar de club van rood en wit? Uh, sorry, ja. Dat is wel uh, fijn. <laughs> ja, ja, er is wel iets goeds hoor. Ik heb nog een vraag aan Henny, uh, uh, uh, Als jij nou... Ja, je bent met voetbal constant bezig... Uh, Riebelt het nooit weer eens om weer een verslag te gaan leggen. Want als je nou die, die voetbalwedstrijd op de televisie ziet en je hoort het commentaar van al die uh, sportjournalisten, zeg maar. Uh, heb je dan zelf niet iets van ik zou daar ook wel eens weer uh, willen zitten en zo'n uh, zo'n wedstrijd verslaan? Nee. <laughs> niet? Nee. Nou, de gasten, zo klonk dat En die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 ja, ik, ik zou me kunnen voorstellen, als je dat altijd gedaan hebt... en hij deed het natuurlijk voortreffelijk... dan, dan, dan moet je toch iets hebben van... ik zou dat nog wel eens willen maken, maar nee dus. <laughs> nee, maar moet je luisteren, ja. ik ja. wil daar een heel eerlijk antwoord op geven. Ja. Ik ben bij de warmste club van Nederland, het is echt een warm bad... Ja. en daar zie ik op zondagmiddag beter voetbal, in mm -hmm. ieder geval... Ga je verder voetbal dan ja. in de Eredivisie? Ja. Ik heb er helemaal geen zin meer in. Ik vind naar HFC gaan veel en veel leuker. Maar sta je daar ook wel eens langs de lijn uh, commentaar te geven? Of bij toch? HFC? Nee. <laughs> dat is gewoon uh, genieten. Oké, okay, hartstikke leuk. Ja, je bent helemaal. in ieder geval welkom op Rotterdam Wit Langs de Lijn. Ja. <laughs> is er nou ook, uh, dat vraag ik aan onze gasten, bij cricket wel eens uh, uh, op televisie uh, een wedstrijd te zien met verslag erbij? Of is dat een beetje arm in Nederland nog? Nou, cricketwedstrijden worden nooit in Nederland in ieder geval niet uh, volledig uitgezonden. Er zijn wel eens highlights die, uh, die er plaatsvinden. Maar je kan natuurlijk uh, live livestreaming over de hele wereld cricketwedstrijden zien. Op dit moment ja. vindt er weer uh, in Engeland uh, een testmatch uh, plaats. Dus dat is weer een wedstrijd van, van vijf dagen uh, tegen uh, uh, Sri, La Sri Lanka... En dat kan je live streaming, kan je die wedstrijd kan je die volgen. Dus dan kan je vijf dagen lang achter de televisie zitten... en dan kan je die wedstrijden zien. Ja, en wat ik ook al vertelde, is je al in Sint Maarten bijvoorbeeld... daar staat de hele dag de radio aan... en er wordt 24 uur zeg maar, gepraat over cricket, hoor. Dat is, uh, i, dat is niet te vergelijken met Nederland. Maar het zou ook heel goed verslaanbaar zijn. Het is ja, zeker, dus, tuurlijk, dus best ja, een leuke sport om naar te kijken. Eén van de heerlijkste radioprogramma's, Hans heeft het al gememoreerd... is het uh, Test Match Special van de BBC... Dat zijn mensen die inderdaad uh, ja, binnen, binnen de cricketwereld uh, meer dan beroemd zijn. Het, uh, op dit moment wordt het geleid door Jonathan Agnew. Dat is een oude uh, cricketer zelf, een oude testspeler. Maar het waren vroege mensen. die, die John Arlet en uh, ja. Die, die, die uh, met achter de microfoon zaten te dichten. Ja. En een, uh, de Engelse taal leent zich natuurlijk ook enorm voor, voor het mooie, bloeiend omschrijven... En, uh, uh, van, van, uh, van alles wat er gebeurt. Er zitten mensen uh, zitten te vertellen wat voor uh, bussen er buiten het stadion rijden, bij wijze van spreken. En of, of dat er hele uh, groepen mee weer ergens op een veld zitten en wat er dan precies gebeurt. En, uh, ik ben, uh, ja, ik, ik, ik, ik, ik kan zelf uit de eerste hand zeggen, want ik luister nog steeds naar het programma. Uh, met een eigen tune ook. Heerlijk, dus, he? met, met een eigen tune, ja. ja misschien ja. kan Charlem vinden, dat moeten we zo even dat, vragen. Uh, ik maar wat ik mij afvraag, want dat weet ik niet meer... als er een cricketwedstrijd is... wie bepaalt dan wie er gaat betten? Is dat ook met de grond nou, Er wordt, wordt ook getost. Ja, ja. Voor, de, voor de wedstrijd heb je de, de captains die, die bepalen uh, ja. samen... Uh, of je gaat, eerst gaat betten of eerst gaat bolen. En dat... Uh, dat is een belangrijke beslissing. Het ligt er een beetje aan, ook hoe het veld erbij ligt. Is er daar uh, voordeel uit te behalen dan? Als je ja, als het is natuurlijk ja, uh, belangrijk. Kijk, als je eerst gaat betten... dan moet je een totaal neerzetten, zoals wij dat dan noemen. En als je als tweede gaat betten... en je weet dat je 50 overs gaat spelen... dan kan je ongeveer uitrekenen hoeveel runs je per over moet maken... om dat totaal wat de tegenpartij op dat moment heeft gemaakt... Mm -hmm. uh, om dat te halen. En uh, Dus dat heeft... Dat zou een voordeel kunnen zijn. Maar goed dan weet je hoe je, hoe je per over moet, uh, runs moet scoren. Aan de andere kant uh, is het van belang hoe het veld erbij ligt, of het uh, een beetje vochtig is. Uh, en ook natuurlijk afhankelijk van je van je, aandacht, van je spelers, heb je een goede aanval, dus veel bolers. Dan uh, zou je kunnen zeggen van nou ja, ik ga eerst, uh, ik ga eerst betten. En dan kan ik die bonus later goed, goed inzetten. Dus dat is een cruciale beslissing. En hoe zit het, hoe zit het met weer? Oh. Nee, hele, hele, yeah, want sorry. tactiek speelt een hele grote rol ook. Zeker. Want ja. bijvoorbeeld de volgorde van, van betten: daar kan je een wedstrijd mee winnen en verliezen. Ja. Nou ja, dat is het mooie van het, van het cricket: het is uh, een, een, een, een teamsport. Uh, maar bij het betten uh, is, het een, uh, is het ook een, voor een deel een individuele uh, aangelegenheid. En dat maakt die combinatie van, uh, van, uh, van die sport zo uh, geweldig mooi. Het wordt ook wel eens schaken op gras genoemd. Ja. Ja. Omdat een, de, de rol van de captain is zoveel meer belangrijk dan alleen maar... Uh, bij voetbal heb je een armband om en geef je een scheidslechter een hand. en Dat is het verder. Er wordt verder alles vanaf de bank geregeld. Maar een captain van een cricketteam die bijvoorbeeld in het veld staat... Uh, die bepaalt wie er wanneer bolt en van welke kant. En die moet dus rekening houden met de wind, met het weer, met uh, hoe uh, loopt het veld. Uh, uh, is het uh, kort gemaaid? Is het uh, niet kort gemaaid? Uh, welke bolens uh, moet ik nu gebruiken? Uh, je hebt snelle bolers en je hebt langzame bolers die de bal laten spinnen. Uh, dus dus uh, het is een. een, een het, het, Cricket captain zijn is een uh, best wel een zware taak. En dat uh, ja. is niet voor iedereen weggelegd. En, ja, want je, moet, je moet alles nou. volgen, namelijk. Want ook de opstelling van je elf in het veld, ja. als je aan het fielden bent, ja. is bepalend of je er met z'n wint of niet. Ja, natuurlijk. Het is uh, uh, ongelooflijk belangrijk om uh, te weten hoe, je, hoe zet je je mensen. Waar zet je je mensen neer? Uh, en waar zet je, je mensen neer? Bij, bij de ene batsman die uh, wat harder slaat dan een andere batsman die. Uh, uh, wat technischer uh, is, dan moet je als captain, uh, ook als speler natuurlijk... maar ook als captain moet je daar uh, goed inzicht in hebben... en uh, goed uh, het spel kunnen lezen om, uh, om het veld op een goede manier, uh, goede manier uh, uit te zetten. Nou heb je bij het voetbal heb je de spitsen hè, die, die altijd uh, gezien worden... als de, de zanger van de band, zeg maar, en mm -hmm. die altijd voorop staan. En die, is dat bij het cricket ook? Zijn de batsmen en de bowlers de... Mannen van de sport? En nou ja, je en doet het met z'n elven. Je doet het met z'n elfen En uh, je hebt een wicketkeeper, uh, dus de, de, de achtervanger, zeg maar. Dan heb je een, een aantal bowlers nodig voor je in je, in je elftal. En je hebt een aantal goede batsmen nodig. Dus uh, uit die elf moet je een uh, goede combinatie kunnen maken van uh, een goede wicketkeeper. Dan worden zij het meest gezien als de helden, zeg no, maar. Nee. De... Nee, nee, nee, nee, want je hebt net zo goed een wicketkeeper nodig als een bowler nodig, als een goede fielder nodig, als een uh, goede batsman nodig. Maar je hebt dus een combinatie van de een is beter als, uh, als, als batsman en de ander is beter als bowler. Kijk even op de klok, we ja. hebben nog vijf minuten. En uh, met behulp van Ron Perboom Voller heb ik een fragmentje gevonden op YouTube. Waarvan ik hoop dat het het goede fragment is. Uh, zullen we dat even draaien? Doe maar. Luisteraars, als u dit uh, opzoekt op YouTube... dan uh, hoort u niet uh, alleen die hele bekende tune. Uh, uh, fantastische muziek, maar u ziet ook beelden van, uh, van cricketwedstrijden. Heel leuk om te zien. YouTube, uh, daar gaat u naartoe. En dan uh, typ u in... The Criminal... Uh, nee, the sorry, niet the, the Criminal. The Original BBC Test Match Cricket. The Original BBC Test Match Cricket. Ja, ik, geloof, ik geloof dat ieder cricket-hart uh, nu uh, open gaat. Uh, iedereen huppelt nu uh, door de kamer heen hiermee. Ik wou nog één ding weten. In hoeverre is uh, weer regen enzovoort, wordt er dan gespeeld of niet? Nee, nee als het regent, dan uh, kan er niet gespeeld worden. Dat is te gevaarlijk. Vanwege de bal. Vanwege de, de, de bal lerenbal. Die, uh, die uh, niet doet wat je, wat je wil doen. Vanwege de mat. Uh, cricket wordt op een mat gespeeld. Daar hebben we het in de eerste uur al over gehad. Uh, en die mat wordt uh, glad als het regent. En als er geen mat ligt en er wordt op gras gespeeld, dan heb je hetzelfde probleem. Uh, dus uh, als het regent, kan er niet gekricket worden. Jullie hebben een bal meegebracht. Ja. Ik heb hem hier liggen. Uh, wat kost zo'n bal nou in vergelijking met een voetbal bijvoorbeeld? Nou, je hebt natuurlijk allerlei soorten cricketballen. Uh, maar op het hoogste niveau uh, kost een cricketbal wel 100 pond. Oeh. Ja, meer, dan, uh, meer dan 100 euro. En dan begrijp ik dat als het regent dat jullie stoppen. Want ja. als dit nat wordt, dan ja. uh, is het gebeurd. Ja, ik, ik, ik begrijp zelfs dat uh, zo'n uh, cricketbal maar één wedstrijd meegaat. Dus moet Nou, je deze nagaan. wel. Daar, daar stond een mooi merkje op. Daar is een wedstrijd meegespeeld. Nee, in, maar... in principe is het zo dat een, een bowling-innings van een team... Uh, uh, dat een bal gewoon één innings meegaat. Of dan nou twintig of uh, dertig overs of vijftig of het de hele dag is. Uh, in principe is het zoals het testcricket gespeeld wordt... en jij bent als team aan het bowlen... dat je na 80 overs, dat is 480 ballen... Uh, in principe moet je zien, 80 overs... er worden ongeveer 16 overs per uur gebald. Dus na 5 uur dan heb je recht op een nieuwe bal. Dus dan wordt er een nieuwe bal in. Hm. Even nog grond, uh, voor de luisteraars. <laughs> als uh, de batsmen de bal tikken en ze kunnen gaan lopen... hebben ze één run. Slaan ze hem uit het veld over de grond... hebben ze er vier... En slaan ze hem uit het veld door de lucht, wat natuurlijk het allermooiste is. Dan hebben ze er zes en dan hoor je. Niet meer. Dat Waarom? was uh, in 1800, was dat zo, maar nu wordt er gewoon enthousiast geklapt. <tie> is tijd, dat zo? Die, die tijd is voorbij, ja. ja. Oké. Okay. <tie> dus dingen veranderen ook in het cricket. Absoluut. Dat geeft al aan dat het cricket, uh, waar we het al over gehad hebben, de 2020 cricket, uh, dat is echt het typisch iets waarvoor. Uh, uh, om, het, om het te populariseren, de cricketsport. Zelfs cricket gaat met zijn tijd mee. Ja, het voetbal ligt nu stil. Het is bezopen, geloof het of niet. De kinderen moeten tot uh, eind juli naar school... en er is geen voetbal. Opa's en oma's kunnen, uh, papa's en mama's kunnen. Het ligt stil. Zou het niet zinvol zijn voor de Cricketbond... om scholen te bezoeken... en voor die zes tot acht weken dat er niks te doen is... lekker te gaan krikken? Henny, we doen niks anders. We hebben... Elk jaar een heel programma dat de scholen afgaan in de buurt. Dat we de kinderen van HFC bijvoorbeeld hebben. Voor ons natuurlijk als Rottenwits is dat een hele natuurlijke voedingsbodem. Dat we die clinics aanbieden, dat we die laten trainen. Uh, een groot probleem is dat uh, heel veel ouders een beetje moe worden van het, uh, het rijden, het bardings doen. Het uh, nog een keer contributie betalen. Want het is natuurlijk wel een echte club waar je gewoon uh, volwassen contributie voor moet betalen. Uh, ik geloof dat de kids die nu bij Rood en Wit uh, beginnen voor 50 euro een zomer mogen cricketen. Maar ik als senior lid betaal geloof ik wel ongeveer 200 euro voor een seizoen. Een dus, uh, half minuutje mannen, dan gaan we eruit. Het is onverwiddellijk. Ook die tijd is voorbij. Ja. U heeft geluisterd naar de Watertoren Sport, waarin we vandaag aandacht hadden voor de King of Sports Cricket. En dat deden we aan de hand en de mond van Gerard de Graaf en Hans Kruid. Heren hartelijk dank voor de komst in de studio. En Ron Peerbom-Voller en Cheryl Duif waren natuurlijk de mensen die hier fantastisch hebben meegewerkt. En ik dank u allemaal voor het luisteren. Tot volgende week. Slow down, brother. Slow down brother. Slow down zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.